Wij beginnen de Orles 239 op de pagina Kuf Tsadi Gimel 193 Asulam Деректор de Kolum, Dereichel Achtin. We Niemca, Pschagabina, Nechlakale, Bet-Sitrin. Kie, Nechentin, Gar-Scheba, Schen, Abo, Weima, Alain. Gaudim, Le mala mihaze 20 de arichen pien basud mayim elyunim harei haor 29 mugula bahem qwasu khe le madregat abuima lain 22 nimt sa she yeslo osher barihut yamin ובנים ז, דרי אנטוינטח, כשתילי זהיתים, מסובבים לשולחנו, ושולט על פיר אנטוינטח סון אב, וורחאבי מיטקנלי, וחול אשר יעסה, פייפ 18 We neemt zanet bleek dus, Shabina bina, dat de bina nechlaka lebet citrin, is ingedeeld in twee delen, twee kanten. Ki gar sheba, van haar gar, als we neemt aan de tin, verrot van de bina. Ja, van de algemene Bina zoals hij vertelde ons van de mm, Arichantin die bekleiden ima en is i, is is is sud. Dan zegt hij ons dat de gar van de drie de gar van de bina, oftewel drie bovenste van de, de binao Argentijn abu abuwima die bovenste in ima, en aboe in ima zijn, want die in ima, die bekleedden die drie bovenste van de, van de pina van de arigenpien, daarom stelt hij hen als het ware gelegen, haum die imle malamie die staan, welke hogere aboe in ima, let op, staan boven de gese van de arigenpien, zoals we dat geleerd in de zoggerinne nog, bestoot Mayim Elionim, als, in het geheim van, als, Mayim eh, Elionim, als de hoge water, de hogere wateren, ja, zo zit in het schepping, in het scheppings, de schepping, in het scheppingsverhaal wordt gezegd over, dat Hashem, Yalakim, bij het scheppen van de wereld, scheiding had gemaakt tussen, verdeelde, de hogere wateren, en de lagere wateren, en tussen hen heeft hij dan, uitspansel ge gemaakt. Dat is dan deze plaats. De gazé van de Arigantin. Daarboven hebben we aboima en daaronder is het Ierse. Arree 20. Dus, zegt hij, Aor, Aor Megulabahem. Zie hier, het licht is daar, in hen is het licht uh, onthuld, het licht, dus van de wat, wat er van het hoofd van de Arigampin schijnt, is, komt tot de Gazé niet verder. Dus de hogere aboiemen, die hebben dat Chogma uh, uh, volledig, maar zoveel als zij maar willen, genoeg. Het is iets anders dat zij, dat zij ze zelf kiezen voor chassadim, herinner je nog. Maar zij hebben de gochma, ze hebben de gochma niet nodig, ze willen chassadim. Maar ze hebben het licht, tot de chassé van de Pin komt het licht nog van mm, dat primair licht. Waarmee Hashem, Elokim de wereld heeft geschapen in het begin en daarna heeft hij hem Ver, ver, um, verstopt. En de verstopping begint aan de gazee, let op, aan de gazee, vanaf de Gazé naar beneden, van ik in de plaats, um, daar beginnen de lagere wateren, en daar is de verstopping van het licht, daar begint de dien, enzovoort. Waar zo gele madrigaat, aboima, lijn, en, let op wat die zegt ons, en wie, de traptreden van de hoge aboima, waardig wordt. En dat hebben we in, in het, dat is natuurlijk eh, zowel in het, in het eh, algemene aspect als in het bijzonder, in elke toestand, hebben we die ook de hoge aboie in ons. Ja, de plaats van die drie bovenste van die in mijn tiends verhoudt in elke toestand, dat is de, de plaats van hoge aboie in mij. Dus en dan zegt hij dan, en wie de traptreden van de hoge Abba en Ima waardig wordt. 22. neemt zij, blijkt dus, ze dat die heeft rijkdom. Kijk nou, wat is dat, wat is rijkdom? En wat is dan andere um, dingen die, um, waar het gez gezegd wordt dat het al het goede is dat wie dus de hoge aboe ima bereikt, die heeft dus um, rijkdom en de lengte der dagen, waarbanim en de zonen, de, reg de volgende 23, kush, kush, sh, uh, sh uh, de zonen die als rijbevolle stammen zijn, omringen hem eh, aan de tafel, aan zijn tafel, aan de tafel van wie dat bereikt heeft. We zullen 24 zon af, en hij heerst over zijn eh, vijanden, wij we weten wie de vijanden zijn, hij is dan heer, heerst ook over zijn, citra Agra enzovoort, we orgawe met en zijn wegen, uh, hij slaat, hij, hij slaat, zeg ik dat, hij is geslaagd in zijn wegen. Dus alles gaat hem voor de wind. We gooien Sharia Seyatseh en alles wat hij zal ondernemen, wat hij zal doen, zal hij uh, daarin slagen. Kijk maar wat hij zegt ons. Dat is dan die hoge Abu Let op, goed op. Let. En daar is dus de plaats, waar de hoge wateren zijn. 25 na de punt. Amnam zat de bina. Haum lemata mi 26 de Arihan pin. Basod maim tachtonim. Kwaar Or gnaz. 27 mehem. Beotam en mekablim mehen Srihim le hove et 28 Hashem Barach bevchinaat afilu hu notel et nafsecha. En nu God Dus iemand die dan bereikt uh, de, hogere, de plaats van hooger abo in Ima die ervaart uh, de liefde vanuit de toestand dat het hem goed gaat, en hij ervaart dat als, dat hij alleen maar het goede ontvangt, en dat is zijn manier van, dat is zijn liefde alleen maar wanneer hij dus mm, deze plek uh, uh, bereikt van hogere water. Let op. Maar dat is niet alles, let op. Am nam de Bina, maar de zat van de Bina, de zeven onderste van de Bina, haam dotle le de die staan onder de haze van de Arikan Pin. Zesentwintig. Bassot maim tachtonie als de lachere wateren. Ha, or, het licht is al van hen verborgen. Duidelijk, het licht alleen maar, het licht uh, komt alleen maar, dat primaire licht alleen tot de chaze niet verder. De werking van, dat, van de massach begint eigenlijk vanaf de chaze en naar beneden. Duidelijk, de massach staat natuurlijk boven de abuwima, maar, uh, maar de abuwima die wil alleen maar chasadiim, daarom. Uh, die zijn komen van het hoofd naar beneden, naar het lichaam van de Arigampin afgedaald zijn. Maar omdat zij geen gogma nodig hebben, zij ontvangen gogma, maar ze kiezen voor chassadim. Daarom is het, wordt, zoals we dat wel eens geleerd in de Zoger, dat het, uh, de massage is dan voor hen, als het ware niet geldig dat massage. Uh, die boven hen staat de, om hen niet door, gogma niet door te laten. Want ze willen geen gogma. Ze, oh, ze behoren eigenlijk bij het hoofd. Gar, maar ze zijn uitgestapt naar beneden. No? En dan de massag die werkt alleen maar, uh, uh, zijn werking heeft alleen maar vanaf de gazé. Daar waar behoefte aan is, vanaf de gazé naar beneden is wel behoefte aan de gogma, aan het licht. En dat, is, dat licht is daar verstopt. En nou, kijk nou wat hij ons nu vertelt. Wat allemaal we kunnen blimmen, en zij die van deze plaats ontvangen, van de plaats waar dus de eh, lagere wateren zijn, van onder, van onder de Gazé van de Arihantim, Zrihim Lehovet Hashem die moeten de Hashem gezegend is, hij. Lief hebben in het aspect van zoals de zorg zegt het Dat zelfs vanuit het zelfs aspect dat zelfs wanneer hij uh, jouw nevers van jou afneemt, weghaalt, wegneemt, dan moet je hem ook lief hebben. Dat betekent deze plaats het ervaren van deze plaats, dus van. Uh, onder de gesefadarichampin dat, dat ook daar ook daar moet, men, moet hij de Hashem lief hebben uh, wat de Zoger zelfs zelfs wanneer hij jouw nefes af en wegneemt van jou, omdat uh, daar is de plaats waar, waar uh, de, in de lager wateren, waar de massage al werkt waar al um, uh, men moet dan ook dan overwinnen zichzelf om te Hashem lief daar, zelfs wanneer men in dienem zit, in dienem ervaart. Dien omdat het te kort is aan het licht. 29. Aan het licht Hassidim. En daar komt dus geen uh, dat primaire licht niet. We zijn zo op het zit in de Gar, Wezad, Dert de Bina. Mifinat Hayamin, Shiba de Haynu Ahava. Ik dat is de kern van alles dus probeer door en door nog een keer luisterend zoveel als je wil. Zoveel als je willen kan om dit aspect van die, van die liefde van twee kanten eh, door te hebben. En te gaan dat ervaren in jezelf. En niet in je hoofd, want dat, dat helpt niet. Het moet komen in je lichaam en onder de gasee. 29, we zijn zood en dat is het geheim van... Eh, uh, bet zit in de hawa van twee kanten van de liefde. Ze heen, welke twee kanten van de liefde zijn. Gar en zat de bina. De drie eerste en de drie bovenste en drie. Drie eerste en drie onderste. Bovenste. En drie onderste. En zeven, sorry. Drie bovenste. Drie eerste heet het. En 3 en 7 zo zeg ik, 7 onderste van de Bina. Dertig, mevjenata yaminsheba, in het aspect van haar rechterkant, dat wil zeggen, de liefde. Eénendertig, we zijn assa, alidee genizata oor, de maas en en dat is geworden... Door het verstoppen van het licht van de Masse van de daad van de schepping. Oftewel, eh, het primair licht. 32. Wa zo helig Jod Shalem Bahawato it Barach. En bifchenat 33. Ahavad de Abuwaim allah we zijn bij vrienden, daar 34, waar we je zo. Daar waren we, en daar gaan we een nieuw kijk, wat je ons nu zei. We zijn er, de 32. we zijn zo, en wie, wo, wie, het aspect, het aspekt van de volmakte liefde, voor van de gezegende, waardig wordt. En bif genadahawah, zowel het op in het aspect van de liefde 33, van, die, van de hogere Abu Yima, we hen als in het aspect van de liefde die in de Yisut is. 34. Da hawaka da dat is de liefde naar behoren. Zie dat? Zowel naar boven de gezet. Van dus van de ima line als de Hoge ima als van de onderste Bina van de Jish. Kijk, e, dat is, hij zegt nu, hij geeft nu ons de bron, ja, de bron waaruit, dus de dat wij, dat de mens kan dan opsteigen naar Abu in en um, Hoge ima en Jish. Daaruit komen, dus komen de Mogen via de gogma naar Abouhima, maar natuurlijk dat het slaat voor ons, let op goed, voor ons gaat het in primair in de eerste lijn, in de eerste lijn natuurlijk, in de eerste instantie natuurlijk van, uh, gaat het om de zon, duidelijk, wij ontvangen van de zon natuurlijk, maar maar als wij ons verbinden met de zon, natuurlijk dat de zon die stijgt op naar de hoge Abouhima en de Jirsus, dan de Jirsus, dan de Abu Ima, de Abu Abou, -Yima, de Abou -Yima, En dan uh, via de zon natuurlijk ontvangen wij ook van de Abu Ima en Jirsus. Duidelijk. Dus als wij zeggen, als hij zegt ons, wie bereikt het niveau van Abu Yima. dat betekent, je kan, wij kunnen niet het niveau van Abu Ima bereiken anders dan via de zon. Ja, wij kunnen alleen maar richten ons naar. Uh, naar onze geestelijke vader en moeder, die zijn Sierampien en Nookwa. En dan gaan zij opstijgen naar hun uh, vader en moeder. Abba en Ima zijn vader en moeder van de zoon. Duidelijk. En dan, zij ontvangen dan van hun ouders, dus van die hoge Abu en en de zoon, en zij, wij ontvangen dan van hen. En dan duidelijk op deze manier. Maar goed, dat als we weten. Uh, daarom vertelt hij ons over de aboy in Ima, de hoge Abai Ima, en uh, de Yisro, want het is, op, het is op dezelfde manier ontvangen we dan van de zon. 35. Wel meer. klil בבט זה סנדרתח, סיטרין, הללו, שלהבה. כיבא סיטרה דה, אבוו יימה דה לינקר קולום דה, יש תרחל עליים, איתסטריח, לאיתערה יירה, ולמחדל, תוי דלוי גרום חובה פנט, de rechterkolom. De regel 35. Denk aan de houding. Dat nu van binnen moet je niet proberen je hersentjes in te spannen. Die moet je helemaal loslaten. Loslaten, en dat is het probleem. En jullie leren al vele jaren. Nu en dan wil ik wie jullie dat nog een keer, dat, uh, atel, jullie daarop atel attent maken, om dat nog een keer, om dat te doen. Jouw hersentjes loslaten, dan zal je alles begrijpen. Alleen het probleem is om hersens te gebruiken. Ga je hersens gebruiken, dat is afgelopen in het geestelijke. En afgelopen, want het moet vanzelf komen, het komt als... Als vloeiend geheel, zachtjes, langzaam. Of uh, kan ook snel binnenkomen, maar dan uh, um, als een aangenaam uh, wind, windje in de hitte van de dag, bijvoorbeeld. Net als een, net in de schaduw of zo, dan komt het. Een aangenaam zo'n uh, windje. En dat, is, dat doet prettig zo op deze manier. Ook geestelijk komt het naar binnen. Zonder. Um, zonder. Uh, in aan, intrekken van die. balen, spierbalen. Hier werken geen spierbalen. Ook dus. ook geen. geen. denkbalen. Het uh, moet feintjes, feintjes, losgemaakt, volledig losmaken, maar niet losmaken van dat uh, relaxen. Dat werkt niet, relaxen betekent dood, uh, de geestelijke dood. En uh, dat doet een mens in deze wereld, uh, neemt een uh, borreltje, een wipi, maakt, en alle andere dingen die van deze wereld zijn, die hem dan... Um, losmaken. Dat is niet losmaken, dat betekent, dat is dan losmaken los van, de worden dan net als loslopende honden. Wat, wat wij, wat moet je doen in het geestelijk is, is loslaten jezelf, aan de ene kant loslaten, aan de rechterkant los. altijd hebben we twee kanten, onthoud het nooit helemaal zichzelf los laten lopen of um, of, of helemaal vastklampen klampen aan elkaar het is, het is geen realiteit dus aan de ene kant aan de rechter, we hebben altijd rechterkant en linkerkant in zelf. aan de ene kant hebben we uh, kan je losmaken dat is de rechterkant aan de andere kant jezelf uh, uh, well, aan de andere kant, linkerkant, waken. Ja, dat zijn die twee steeds bij elkaar hebben. En zo te doen, dat jij ook aan de rechterkant, zowel aan de rechterkant als aan de linkerkant, moet je ook die beide hebben. Aan de rechterkant, wanneer ben je aan de rechterkant, prijs geef je, wat dan ook, aan Hashem, hulde, voel je een met Hashem, dan moet je ook beide hebben als je in de rechterkant bent, heb je, aan de ene kant ben je los, voel je los, helemaal, uh, aan de andere kant, en precies hetzelfde, in dezelfde rechterkant, voel je los, en tegelijkertijd, waak je, hoe kan je dat beiden? ja, dat is het paradoxale, in deze wereld is het onmogelijk, maar, van binnen de mens, kan altijd dat dingen doen, maar, het los, loslaten is overheersend in de rechterlijn. En wanneer ben je in de linkerlijn, dan is het waken is de, is het de hoofdzaak. En terwijl het los in zichzelf maken is, erbij komt, dan heb je altijd die twee. Dan heb je liefde en vrees. Liefde is wanneer je je losmaakt in deze zin, het zei in de rechterlijn, het zei in de ring, linkerlijn. En vrees is wanneer jij waakt, Het zei in de linkerlijn, het zei in de rechterlijn. 35. Wilmer. En hij, Zoger, zegt, schizariech, la letta ira, dat men dient die vrees ira samen te voegen aan twee kanten, aan twee deze kanten van de liefde. 36. Kibasita de Abba o Ima, de linkerkolom, de eerste regel, Want in de kant aan de kant van de hoge aba en Ima, iets tarig, leed ara, hierat is het nodig om de vrees op te wekken, olemegade let op, en te vrezen. Regel 2. De loeie grond goeie, om geen zonde te veroorzaken. Duidelijk. Dus wanneer de mens, als het ware, via, natuurlijk via de zon bereikt, het niveau waardig wordt, het niveau van hoge aboïen, Nou, dan heb je het gevoel van alles. Ik heb alles in mijn leven. Alles draait goed in het nieuwe op dit moment. En het gevoel is dat... Uh, ik, sla, ik, ik uh, slag in het leven, en al die andere dingen, die goede dingen die hij had gezegd ons, en dat geen vijanden kunnen mee aan, enzovoort. Dan zeg je dan, in die toestand, in deze bevatting, terwijl de mens dat bevat, hij moet wel, uh, dat is dan liefde, dat, natuurlijk, dat is een liefde in de liefde, dan moet je dan, uh, opwekken bij zichzelf vrees in deze toestand. Ja, om geen zonde te begaan. Hoeveel mensen hadden zich kapot gemaakt door succes? Hey, Olympische kampioenen, uh, superreiken enzovoort, wanneer zij uh, of um, celebrity ja, die, die beroemd deden van Hollywood-sterren, dat zij uh, hadden verpest zichzelf hun eigen leven, aan, terwijl zij alleen maar succes aan de top van hun carrière hoef je niet, je, niet de rijkst uh, voor te schotelen. Je weet het zelf hoe dat allemaal gebeurt. Al die namen, kan je dat zelf opwekken met jezelf? Dat is, dat is het, de bedoeling. Dus wanneer het allemaal goed voor de wind gaat, en, en wat er uh, succes en alles, dan moet een mens van binnen en we spreken natuurlijk van het geestelijk. Dat jij bijvoorbeeld in, uh, op een bepaald moment, op een bepaalde tijdperiode... Uh, uh, al het goede ontvangt en je voelt dat jij in eenheid verblijft met Schrem en de klipot jou niet zo aanvallen enzovoort dan moet je dat juist op die, in die periode waak, waakzaam zijn en uh, opwekken bij jezelf vrees uh, hier want vrees dat jij misschien zou in deze to toestand eh, alles kunnen verkwisten door onoplettendheid, door vermeteldheid, enzovoort. Twee na de punt. Waar der zei, bij citra de ahava drie de jirsut יתר ויתר היר א רוי דחיל ברי פיר קדק יהוד ולוי קש либо либо דא אילו קי 5 חכמה ובינה שען אהבה ויר א זה זסטדיר זו באז uw ficha, jers lehaklil, bechinat, zeifen habina, shei, ier a. Hen bagar, debina, sheen acht, avolima. Wen bazat, debina, shehen iers. Ook bijzonder dat jij, is wel belangrijk dat jij ook meeleest, samen met mij, dat jij volgt dat met je vinger en met je mond, of met je lippen, dat jij het volgt, dat jij het net of jezelf uitspreekt. Je mag ook zelf uitspreken, dat, maar zachtjes, dat jij het meeleest, of hoort dat jij, wat ik, hoe ik dat zeg, kekend, kekend naar... Die woorden naar die lettertjes en ook meedoen. Dus zie je hoe langzaam ik doe? Niet alleen doe ik dat langzaam om jou in staat te stellen. Om dat mee te lezen. Mee uit te spreken. Want dan ontvang je veel krachtiger, onmetelijk krachtelijke, kracht, uh, meer kracht dan wanneer je dat passief doet. Door gewoon alleen maar te luisteren. Maar dus ik lees niet alleen daarom langzamer, maar al omdat het op deze manier langzaam betekent in het ritme van het eeuwig. Alleen op deze manier moeten we Torah leren, in tegenstelling tot alles wat ik gezien heb, heb gehoord heb, wat uh, dat schijnheilig volk doet, in al hun Talmud-academie, en waar dan ook. Heel het? Erg snel, gewoon omdat zij, net of zij, uh, uh, haast hebben, snel, snel, snel, snel, waarom, waarvoor? Omdat zij niet leven in het nieuw. En vervullend alleen dat, alleen omdat zij leren dat, omdat het is plicht, om dat te leren, dat ze weten dat zij willen daarvan natuurlijk, um, willen wijzer worden, willen dus uh, uh, laten zien aan anderen, dat zij zo wijs zijn, enzovoort, met alle, allerlei redenen zijn er, maar, um, andere redenen allemaal, waar, waarom, waarom zij dat leren, anderen dan, um, omwille van het, um, het terwijl zij dat doen, dat zij op dat moment zich tijde -tet, tet verbinden met Hashem. En dat kan je niet anders doen dan langzaam evenwichtig te lezen, waarbij al jouw krachten hier zijn, waarbij al jouw alle steentjes die je overdag, als het ware, weg, uit je hart, gooit, om, uh, aller, die aller, allerlei dingen, dagelijkse dingen te doen, afspraken, weet ik veel, eten, drinken, uh, jouw noden, te doen. Aller, alles wat je doet dan, dat jij nu, wanneer jij, gaat leren, jouw, les priets, geën, zoger, wat het ook mag zijn, wat van onze studie. Dat jij daarbij, de, wanneer je het aanraakt, dan alle steentjes komen weer terug in je hart. Je moet ze allemaal terughalen in je hart, zoals Slomo Amelag Salomo schreef, er is tijd om steentjes uh, uit te strooien, en er is een tijd voor om steentjes weer terug te halen, terug te halen, betekent terug te, krijgen, te, te, te halen, inderdaad, dat betekent niet, in de, de, de, de, betekent, dat jij dat doet, dat jij, wanneer je gaat, um, leren, zoals we het nu doen, de zorgen, dan op dat moment, niets moet bestaan meer, geen, je moet, geen steentje, geen klein, geen micro, microscopisch steentje van jou laten, um, uitgestrooid hebben, en niet terughalend in je hart. Alles moet je naar je hart toetrekken op dat moment. Alleen dat helpt. Als je op dat moment, wanneer je leert dat jij hangt, een beetje aan jou, van jouw kracht op dat moment. Dat jij, hang, het hangt aan je liefde voor jouw zoon. Voor je dochter. Voor je kleindochter. Voor uh, jouw rekening. Voor je huis, voor iets. Wat, wat, wat het ook mag zijn. Voor je hond, doet er niet toe. Voor je man, voor je vrouw. dan. Lukt het niet, duidelijk, dan is het een wazeneus, uh, dan is het geen leren. Dat is wat het volk doet, het volk Israël doet. Dat zij uh, hun familie stellen, stellen altijd boven Hashem. Ja, boven hun uh, liefde, voor, voor liefde voor hun uh, gezinnen staat boven de Torah. Duidelijk, zoals ik jullie had verteld. Dat die zegt, de die topman hier, die zei dus, uh, in de krant zelf, zo'n, uh, um, demonstreerde hij zijn afgoderij afkeurigheid, afkeurig, uh, keur, afkeurig, afkeur, van Hashem, dat zei zijde. Voor mij staat mijn gezin voorop, boven alles. Als iemand dat zegt, nou, dan weet zeker dat die niets te maken heeft met Hashem. En dat niets helpt hem. En weet zeker dat die put uit de, van de duivel van de satan en niet van het heilige. Die is slaaf van de achra 100%. En dat hij toevallig, niet toevallig, dat die, dat die dan een. Een van de top, rabi, top zijn, rabbijnen hier zijn. Het betekent absoluut niets. Want zij zijn nog meer schuldig aan hun afgoderij dan een gewone volk. En daarom, wanneer je de zoger leert, al jouw krachten, al jouw liefde. Haal terug naar je hart. Want anders wanneer kan je dat eindelijk um, tot, tot volmaaktheid komen als niet tijdens de jouw zogerles. Hier leer je uh, jou concentreren op je ware liefde. Hier heb je alles heb jij en. Vreugde en de rechterkant, de liefde van de rechterkant, van de aboeïmen, de hoge aboeïmen. En heb je ook hier de liefde van, wanneer hij jou, al jouw nevers weghaalt van jezelf, want jouw houding is van binnen, is dat, dat jij al jouw, um, terwijl je dat leert, hoort, leert dat jij al jouw, um, avioed, van je wens dat jij het uh, tot nul brengt, um, verdunt jouw aview. Dus wat betekent jezelf verdunnen? Dat jij tot nul komt, betekent dat je laat je nevers uh, weg, als het ware, geef je nevers weg aan de schem. Jij zelf doet dat. En niet dat Hashem dat doet het van jou. Jij zelf vrijwillig geeft als het, als het ware aan Hashem al jouw nefes. En dat betekent dat jij lief hem, leert hem lief hebben, ook in wat hij zegt in de jirsut. Wanneer je in de jirsut wil. dus ook in de, wanneer je bevindt bevind jezelf in de lagere waarde. Dat is over de houding nog een keer tijdens de zoger. Want dan zal je het waar, de ware verbinding beleven En van uh, Mithersem tijdens de zogerles. En dat kan je verder, het woord van jou nooit meer ontnomen. Twee na de punt. Weil derg zijn op dergelijke manier, besitra daar, aan de kant van de liefde, van de jirsut, dus van de zeven onderste van de Bina, van onder de gezee van de Arichantine, oftewel um, de lagere waren, wateren. Het eier, hiera, laat hem, dus de mens, uh, vrees opwekken. En waarom moet het hier vrees opgewekt worden? Weet, weet, weet de Achel. En laat hem vrezen. Zijn meester. Vier Naar behoren. We je kasje En laat hem dan zijn hart niet verharden. Want de mens voelt dan op dat moment uh, dien. En dan. ...zou hij geneigd zijn om zijn hart te verharden. En dan brengt hij ons in de herinnering nog het weer... ...dat belangrijke aspect, want... ...want, zegt hij de Heino, dat wil zeggen... ...Kie vijf gochma want gochma en bina... ...die respectievelijk... ...ahwa, liefde en vrees is... Frijs, ...liefde en vrees zijn... Dwokot, tadir, zo'bazoti zijn aangehecht, ze, ze, ze, tadir altijd aangehecht zijn aan elkaar. Olivia, en daarom je slach dient hij het aspect bina, welk aspect bina is, vrees, let op dat hij dient deze aspect, de bina, oftewel de vrees, dient samen te voegen aan de garde bina. Nee, sorry, nog een keer. Dat hij dient de bina, hij geeft een reeks van die bijstellingen, oftewel bepalingen, want dat de mens dient dan en daarom dient de mens het aspect bina, welke like aspect bina is phrase, welke like, uh, is zijn ook the, um, the design, uh, die dat die zijn, die in de gar van de bina zijn, die aboïma zijn. Dus we hebben, dus wat is dit? Zo so wel, dus nog een keer omdat uh, het uh, zo, um, um, met vele bijstellingen, daarom is het niet eenvoudig om dat uh, weer te geven. Nog een keer zes na de komma. En daarom, Ollefie Gaag, Jeshla, dient, hij de mens, dus dient uh, het aspect bina, die hiera is. Zeven, die vrees is. Dient die samen te voegen? Hen bagar de pina, in de gar van de pina, zowel uh, in de drie bovenste van de pina, die aboe zijn. Acht, we hen als. Uh, in zeven onderste benadie, hier zoet zijn, om daar, die hiera, samen te voegen. de hiera aan, beide kanten. Dat is wat hij zegt ons. We als negen, hier stagag hiera, dit jaar gaat het, Betrin tin Tin weetkalielot mineu. We da ieu ahava shlimata kedaka jaud. We als dan, neigen je bleef blijft blijkt, bevindt zich dan hiera, of blijkt denn Blijft dus de hier, uh, de vrees, die uh, verbonden is aan beide kanten. Weet Kalila het benieuw, en is samengevoegd aan hen, aan die twee kanten. Tien in het midden. Weet en dat is de liefde, de volmaakte liefde, naar behoorlijk. Dat is zoals het hoort. Elf naderpunt. Wees kan steim scherm arba. Kijnt arba. Ela bebed sitrin. Shaem, dertien. Gar, vizad, debida. Wein, ahava, shalim, behol, echad. Viertien mebed sitrin, ella im yesh, behol, echad, mehem hira. Hier gaat um, het over een bepaald aspect. Wat ook behandeld wordt in de. Mishnah en in de Talbot van, um, dat heet Shtaim Shem Arba. Dat heet zo'n zo verschijnsel, zo'n geestelijke wet. Dat heet Twee die Vier zijn. <laughs> dat is wat ik noem ook uh, de Joodse wiskunde. Twee die Vier zijn. Hoe kan een die vier zijn? Want in elke ding zijn er twee. Goed opletten. Wat we leren hier, is eigenlijk de steen des aanstonds, waaraan meeste, als niet alle, bijvoorbeeld alle grote wiskundigen, Grote natuurkundigen, grote filosofen van aller tijden, hebben zich gestoten en konden geen antwoord aan, uh, vinden. Let op wat ik probeer te zeggen. Ik geef je een voorbeeld. Er waren uh, grote wiskundigen tot deze tijd. Vanaf de, wat ik nu vertel is eenmalig. het is geen vinden nergens, ook niet, een, uh, ook niet de, uh, de uh, Nobelprijswinners weten dat ook niet wat ik zeg. En ze kunnen dat wel bevestigen wat ik zeg, wat de positie van de wetenschap. Maar de andere kant, de oplossing kennen ze niet, Hebben ze, weten ze niet te vinden. Let op. Wat ik vertel, ze kunnen dat ook onderschrijven, bedoel ik, de, hun kant, de kant van de wetenschap. Dat vanaf de Pythagoras, ja, Pythagoras was een, een grote wiskundige. Het is belangrijk om dat nu even voor de wij verder gaan, om dat een keer door te nemen, dat je dat begrijpt wat we leren, dat dit de enige oplossing is van alles en van Elk stuk, vraagstuk dan ook. En dat was altijd de stein, de, de stein is aanstoot en is ook nooit opgelost. Uh, dus Pythagoras, die was eigenlijk de, een van de um, oprichters of een van de um, eerste grondleggers van de, eigenlijk van de, Wiskunde. Daarna kwamen anderen, enzovoort, en eh, grote der aarde, erg eh, grote filosofen die ook zich bezighielden met wiskunde. Kant, ook filosoof, die ook veel eh, tegelijkertijd een grote wiskundige was. Pascal en, enzovoort, allemaal tot aan onze tijd. En steeds zochten zij, meenden zij, dat door wiskunde, wiskunde kan men dan uh, als het ware prognoses doen. En kan men in principe elk vraagstuk uh, in ieder geval. ...prognoseren naar zijn uh, oplosbaarheid van een probleem. Bijvoorbeeld. Men zou kunnen voorop al uh, wiskundig um, uh, prognoseren... ...of een bepaald project uh, haalbaar is... Ja, uh, ...of niet, en dat soort dingen. Dat eigenlijk alles in principe... Uh, draait om de, om de um, wiskunde. In de wiskunde dus dat is dan de, als het ware een in de was, van de orde, zoals Hashem heeft de wereld geschapen. En zij probeerden dat te doen en soms lijkt hen dat zij uh, het bijna hebben bereikt. Ja, het is net als een oase in de woestijn. En met grote gejuich, ge, gejuich enzovoort uh, dachten zij ook dat dit ja, wij hebben dat, ja, wij, hebben gebreid, wij zullen dat wel halen. Dat wij op de wiskunde eigenlijk aan het op van al het weten en kunnen kunnen als kroon opzetten. En toch is het niet gelukt. Ook, de, ook Einstein is het niet gelukt. Ook hij aan het einde van zijn tijd toch wel teleurgesteld raakte. Niet alleen hij, waar de anderen, ik wil de namen nu niet noemen, heeft geen, is niet zo belangrijk nu, maar het is onmogelijk. En zij begrepen dat dit onmogelijk is. Het is, alleen, want de wiskunde heeft alleen maar een vorm. Dat is een vorm, het heeft geen inhoud. Ja, Het is een formeel, formele weer, weergave van dingen, van um, denkwijzen, ideeën enzovoort afgetrokken van de ware realiteit. En daarom voor hen is het 2 maal 2 is 4. Duidelijk. 2 maal 2 is 4. Ze weten dat niet anders. Uh, ten eerste wat, deze twee die wat wij willen dat in het geestelijke alles bestaat uit twee aspecten. Um, er is geen één die Um, twee aspecten heeft. Er is geen één die, die twee is. Ja of niet? Er is geen één, hoor je wat ik zeg? Er is geen, woord voor een wiskunde, let op. Voor een wiskundige is één, is één. Kijk, okay. hey, wat is wiskunde? Wat, wat, wat bestaat in de wiskunde? Laten we zeggen, in wiskunde laten we ons beperken op dit moment uh, tot um, uh, cijfers. Wat is dan, ze, wat, hoeveel cijfers zijn er? Wat is de hele wiskunde, Hoe in, uit hoeveel cijfers bestaat, de hele wiskunde? Hm? Huh? Hoeveel? Eén, hoeveel distinctieve, hoeveel cijfers zijn er, waaruit alles kan men, alle, alle getallen kan men opbouwen? Eén, twee, drie, vier, Vijf, zes, zeven, acht, negen en nul. Niet meer niet, meer niet, meer niet. Zie je dat? Dus negen, dat zijn negens verrood. En alle andere, alles, de hele realiteit van verschijnselen, van problemen. Alles wordt dan door die tien cijfers opgemaakt. De hele, um, het hele computergebeuren is niets anders dan een varianten, combinaties van 0 en 1. Ja of niet? 0 en 1, zoveel 0, 0, en, dan 1, 0 en 1, 0, 1, al die combinaties van 0 en 1, dat is wat de computer herkent. We noemen dat bytes en alle andere dingen. Je hoeft niet dat allemaal te weten. Ik zeg het alleen de... de, de hoofdprincipes daarvan. Alle getallen in de wereld kan je dan alles voorstellen... opmaken... oneindige getallen, maar die allemaal bestaan uit die tien cijfers. En kijk nou, de tiende cijfer is nul. Ja, dat is de Eigenlijk die ketter. Nul. Die onbe... Die... Uh, uh, als het ware... Niet gedifferentieerd, niet gedifferentieerd is. Niet gedefinieerd is. Tien, niet meer. Zie je dat? Maar, het is geweldig wat wij zien ook in de wiskunde, dat dit. Hoe oh, logisch is dat, maar het is alleen maar een vorm, het is alleen maar een abstractie, een vorm, een pure vorm, het is ook een echt een splendide, het is een, een geweldigste, het is een prachtige wetenschap, maar zonder inhoud. En men kan natuurlijk overal dat toepassen, absoluut, toegepaste, toegepaste winst, wiskunde, overal heb je dat. Ook in sociale wetenschappen, overal heb je dat. En toch ontbreekt er eraan iets wezenlijks om, um, om, om alles te kunnen prognoseren, en alles kunnen uh, uh, oplossingen bieden voor welk probleem dan ook. Duidelijk. Vanwege deze alleen maar de pure pure um, form, formaliteit. Duidelijk. Want die tien cijfers die er zijn, allemaal zijn onderscheiden van elkaar. Ja? Eén is één. Ja, de cijfer één. Laten we zeggen nemen die deze uh, wat we noemen Arabische Letters. Dat heeft niets trouwens te maken met Arabieren. Ze heten zo'n Arabische letters. Ze gewone, oh sorry, cijfers, neem ik al. So Zoals we onderaan hebben, zie je. Aan deze pagina hebben we 1, 9 en 3. Nee, Normale cijfers, dat zijn, heet ze Arabisch. Gewoon, um, de naam hebben ze, omdat van hen ze hebben dat um, Arabieren, het komt wel van Arabieren, maar Arabieren hebben dat. ...van Persië uh, gehaald, in handel enzovoort, ze hebben dat naar zich toe getrokken, die cijfers, en uh, van hen verder, Europeanen, Europa enzovoort, van hen als het ware, kwam. ze gingen daar ook ontwikkelen dan in uh, Egypte, enzovoort, en van hen kwam het verder naar de overige wereld. Binnen. Daarom heet het Arabische letters, oh, cijfers. Heellijk. Nou, kijk, 1 is onderscheidend van alle andere, de cijfer 1. Kijk nou naar onderaan de regel, de cijfer 9. Je kan met niets vervangen dat de, negen, de cijfer 9 is absoluut distinctief. Van alle. Overige negen cijfers. En drie ook weer van alle overige. Duidelijk, dat is de formaliteit van de uh, wiskunde. Terwijl wij weten dat 1, wat is 1? 1 is eigenlijk 2. Ja of niet? 1 heeft in zichzelf twee kanten. Het algemene en het bijzondere. Rechts en links. Dat is de realiteit. En dat... <laughs> en dat is... De, dat was het probleem. En is een probleem. En zal een probleem blijven van wetenschappers. Want dat kunnen ze niet door, doorheen komen. En ook de filosofen, dat kunnen ze niet zonder Kabbalah. Kunnen ze dat niet begrijpen. En daarom zijn ze zo um, zeggerenig. Zager, daarom ook die de grootste eh, filosofen, de grootste wiskundigen, ook aan het einde der tijden gingen dood, terwijl zij bezorgd, eh, verwaard waren. En ik weet waar ik het over heb. Want de oplossing konden ze niet vinden, oplossing, want de oplossing was binnen een bereik. Binnen hun bereik. Alleen, Even een duwtje boven het verstand te gaan, dan zouden ze geweldig verder kunnen gaan met hun wiskunde, maar dan in het licht van de Kabbalah, want de wiskunde toepassen in de Kabbalah lukt het ook niet. Wel, uh, andere geavanceerde wiskunde kan geboren worden die die dus gebaseerd zou zijn met het, natuurlijk, wat ze hebben dat geleerd allemaal, die al die basiskunde kan nog bestaan, maar dan, euh, zoals we dat zouden kunnen noemen, een kwantumwiskunde, euh, natuurlijk kwantum heeft ook niets, helpt het niet evenmin als de kwantummechanica, maar het is, is ook niet, het zal ook niet een, een, oplossing, oplossingen vinden, over waarover ik het heb, dat men zou alles zou kunnen, in principe problemen uh, checken naar uh, haalbaarheid enzovoort. Duidelijk, alleen wanneer men kabbala zou aanleren, dan zouden, zou men, let op wat ik zeg, dan zou men leren van de Joodse, wat ik noem, Joodse wiskunde dat is heel iets anders dan, dat is dan de wiskunde, als het ware de logica, die boven het verstand uitgaande is, wat onmetelijk hoger is dan alle logica's, van Kant, Hegel, van uh, um, um, Einstein, en alle overige logica's, en uh, ...denkwijzen van alle, uh, elke en alle filosofen, samen met één begrip, wat zeg, kijk nou wat ik zeg, met één begrip van, vanaf de Aristoteles, Socrates enzovoort. Dat is wat de goddelijke logica, de goddelijke wiskunde en wat die ik noem dan, de Joodse wiskunde. Dat is iets wat absoluut onlogisch lijkt te zijn, en dat is logisch. Probeer dat eens voor het eerst, dat ik iets van de diepste, diepste mm, um, dingen eruit haal in de gewone bewoordingen, die eigenlijk... Um, de leer der leren, de wiskunde van de wiskunde, de, uh, de, de absolute top van alle wetenschappen, aller tijden, dat is, ik geef ik aan jullie hier, als het ware, even um, topjes even aangeven, geef ik even aan, wat zal, in welke richting, wat zal dan zijn, de wetenschap uh, zeer snel, zeer spoedig, dat, men, dat die zal de revolutie, de absolute omkeer, uh, zal maken in, in alle wetenschappen. En ook alle, in alle applicaties daarvan. Dan hebben we het en zien we dat. Um, de 1 is eigenlijk 2. Ja of niet? Die heeft twee kanten. Men kan het ook in verschillende dimensies. Dan men kan zeggen 1 is 2. Ik zeg het 1 van de varianten. Want 1 heeft ook twee kanten: algemeen en bijzonder. Rechts en links. Dat is, geen formaal, dat is geen formaliteit zoals het uh, de wiskunde is die opgebouwd is alleen maar aan de formaliteit en niet aan de geïntegreerde werkelijkheid zelf. Dus 1 is dus formeel 1 die 2 is en formeel 2 is hoeveel? Formeel 2 is? Vier, ja of niet? Twee, nee, twee is twee. Elke, elke van die twee heeft twee kanten. Dus dan wordt het twee, twee is vier. Let op. En dat is iets geweldigs wat hij ons nu vertelt, even tussendoor. Want het staat het staat in de taalmoed. Let op. En de taalmoed is eigenlijk de Joodse logica. Waar, waar niemand, eigenlijk uh, een paar, uh, kunnen iets daarvan putten. Wat het volk doet, ze leren, de, ze leren dat op een domme manier. Ze begrijpen niet wat ze, ze leren. Al hun rabbies zijn um, eigenlijk um, geestelijk dom. Geestelijk... Um, Horen niet wat ze leren. Ze leren voor, voor het Jodendom. Maar daar is gezegd. In een bepaalde Mishnah. En in Talmud bespreekt dat. Uh, ook in Talmud Shabbat. Bespreekt dat van. Dat twee. Uh, twee die vier zijn. heb ik ietsje aan jullie dat uh, open gemaakt. Ietsje, dat jij het ietsje begrijpt, maar dat even tussendoor. Elf, na de punt. But yes, daar heb ik al Dat was eventjes een, mijn mm, korte introductie bij die, bij deze wet van Twee, die vier zijn. En er zijn hier, in dit aspect van de liefde, van twee kanten, let op, waarbij dus, uh, uh, men moet hem lief hebben, wanneer het goed gaat, en wanneer het slecht gaat, enzovoort. So Dat er zijn er is hier, er zijn hier, er is, hier, er is hier een aspect van twee die vier zijn. Want, trekken, Bina en Chogma altijd verbonden met elkaar zijn. Duidelijk, precies hetzelfde kan je zeggen, Chogma en de Bina zijn verbonden met elkaar. Elke een heeft in zichzelf beiden, elke een is net zoals de verbinding tussen Chogma en de Bina. En dat is wat hij zegt, dat is het aspect van twee die vier zijn, de regel twaalf. Keine hawa, elababet, citrin, let op, want geen liefde is anders dan door twee, le twee kanten. In, ja, liefde is, bestaat uit twee kanten. Shohem de zaadibina, welke twee kanten zijn dertien. Gar en zaad van de bina. De drie bovenste. En de zeven onderste van de bina. Duidelijk. De drie bovenste van de bina. Dat is dan abu ima De hoge abu ima. Die chassadim zijn. Je nog? En de zaad van de bina. Dat zijn de. Ierszut. Die vragen naar. Chochma. Dus die twee. Kanten zijn twee kanten van de liefde zijn. Beine een, becholichad mipet, en geen liefde is volmaakt in, uh, in een van die, in een van die twee kanten, anders dan wanneer er in elke ervan, in elke kant, ze is, hiera, vrees, in die ahava, in die liefde van twee kanten, uh, die liefde van twee kanten, kan niet volmaakt zijn, anders dan, wanneer aan beide kanten, uh, ook, aan beide kanten van de liefde ook hier aanwezig is, ook vrees aanwezig is. 15. Kilo titswaer, klal, chokma, blibina, shahia, hawa, blibina. Let op, want uh, er kan, men kan zich geen, men kan zich helemaal geen chogma voorstellen, zonder bina, Shehi ahawa blyira, die liefde is zonder vrees, duidelijk, altijd die twee zijn met elkaar verbonden, Chogma en de bina, en daarom toepassen dat in je, elke beweging van jezelf, dat je die twee steeds verbindt aan elkaar. Wij zijn klaar met deze uh, Mamar. En tevens dus de, de hebben we dus geleerd het tweede voorschrift, de tweede mitzwa. De volgende mamar is mamar pekuda a is eh, mamar van die mamar het derde voorschrift.